1 uur. Renate Evers met het NOS Journaal. Griekenland heeft een lijst openbaar gemaakt... met daarop de namen van meer dan 4000 belastingontduikers. Die zijn de Griekse staat samen nog zo'n 14 miljard euro schuldig. Bovenaan de lijst staat iemand met een belastingsschuld van 952 miljoen euro. Het Griekse ministerie van Financiën is pas in november begonnen... met het actief opsporen van belastingontduikers... Hun namen worden gepubliceerd in de hoop dat ze nu wel gaan betalen. Maar gevreesd wordt dat veel mensen op de lijst hun geld al naar het buitenland hebben gesluist. Volgens de Europese Commissie komt de schuld van alle Griekse belastingontduikers uit op zo'n 60 miljard euro. The Voice of Holland heeft in Hilversum twee Beeld- en Geluid-awards gewonnen in de categorieën amusement en Multimedia.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 Het voetbalelftal van Marokko is de strijd om de Afrika Cup slecht begonnen. De ploeg van bondscoach Erik Gerets verloor zijn eerste wedstrijd in groep C met 2-1 van Tunesië. Bij Marokko stond Heerenveen-speler Oussama Assaidi in de basis, net als oud-PSV-speler Nordin Amrabat. De Vijnoorder Karim Al-Ahmadi zat op de reservebank. Vrijdag speelt Marokko zijn tweede wedstrijd tegen Gabon, een van de gastlanden.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 Aanstaande donderdag wordt er in de Tweede Kamer... in ieder geval in het gebouw van de Tweede Kamer... uitgebreid gesproken over de werking van de voetbalwet. De wet die er is gekomen om het geweld rond wedstrijden te beteugelen. Nou is de vraag, dat is eigenlijk de stelling van mijn gast Tom de Leeuw... criminoloog, verbonden aan Erasmus, vanavond. Dat als je dat geweld volledig wilt uitbannen... dan sluit je daarmee een hele groep mensen uit. Is dat wat je wilt? En misschien heeft het wel averechtse effecten, want dan komen er andere vormen van geweld... en die zijn heel moeilijk te beteugelen. Uh, nou is mijn vraag aan u. Ja, dat is een beetje een, een lastige vraag. Heeft u, heeft u wel eens iets meegemaakt op dit gebied rond wedstrijden? Uh, misschien bent u wel eens betrokken geweest bij gevechten rond wedstrijden. En wilt u daarover bellen en het verhaal vertellen? Want uh, ik ben toch eigenlijk wel heel benieuwd... hoe daarover gedacht en gesproken wordt. Mensen die daarbij betrokken zijn. Nou, als dat zo is, bel dan 0800-1121. 0800-1121. U kunt natuurlijk ook bellen als u een mening heeft... over het verhaal van Tom en Leeuw. Um, dus ja, ervaring met geweld rond wedstrijden. Nu. Of ook ideeën. Want eigenlijk is de stelling ook wel... dat ons een beeld over groepen mensen wordt opgedrongen. Wat niet helemaal... Conform de werkelijkheid is. Laat ik dan beginnen met Jan. Goeienacht, Jan. Ja, goeienacht. Ja, u zei net van uh, er zal wel geen voetbalsupporter supporter ja, zijn. Ik ben dan wat ouder en uh, zeg maar gepensioneerde oud voerder. Gepensioneerde al, hoor. Oh. Hoe oud ja, ben je dan? Nou ja, ik doe nou niet meer mee met die jongelui. Ik, ik kan niet meer zo hard, hard lopen, maar het gaat erom. <laughs> uh, ik, ik zei net tegen die mevrouw van uh, dat ik in de jaren tachtig zeg maar uh, mijn dagen hier, zeg maar. maar als als maar, supporter van welke club? Van Feyenoord, uh, ja. ja. Ja. Uh, en het ook, uh, zeg maar, ja, ik zei dat ook wel wat romantisch allemaal toen. Ja. Ten eerste had je minder camera's, had je niet, uh, zoals nu op het internet, al die onzin met uh, ik ga jou dit doen, ik ga dat doen. Toen kwam je elkaar gewoon in de steden tegen. Uh, ja, je ging gewoon te je de trein in naar Deventer, Groningen, Den Haag. Maakt niet uit. Meestal ook uh, zonder kaartje zeg maar. Ja. Maar het was gewoon, uh, ja, je had sowieso geen camera's in de stadions. En dat was gewoon, ja, de politie wist wel dat je eraan kwam met, met een groepje van 300, 400 man. Ja, en dan kon je gewoon een beetje. ja... Maar was het dan vechten tegen de politie in die tijd, in de jaren tachtig? Ja, het was meer, nou ja, je ging ook in de stad, al wij spreken, als de zondag weg. Dus dat ging je soms zaterdagavond weg. Ja. Dus er ging gewoon, uh, ja, we waren een soort uh, halve zwerversgroep, zeg maar. maar ja, uh, sliep je dan? Of sliep je wel? Of sliep je u... op stations? Uh, ja, je ging gewoon, uh, ja, toen ook uh, onder invloed van... Uh, ja, je ging gewoon uh, met een groep van 400 man uh, die stad door. En, ja, uh, ja. Dus, uh, ja, dat was een romantische tijd, noem ik het maar. En, uh, ik, ik ga er wel niet goed praten, hoor, want ik heb al onzin meegemaakt. Uh, maar wat heb je dan meegemaakt? Je hebt dus ook gevochten zelf. Nou, ik zat, uh, ik was niet echt... Uh, ik ik, ik Rondom. Ik, ik studeerde ook gewoon, weet je, het is niet zo dat ik, uh, ja, wat... was, het was wel een soort, uh, ja, vergang hoorde niet, maar ja, je kon elkaar uit de Rotterdamse en uh, je ging gewoon met elkaar om en ja, het was gewoon een kick. En, uh, ja, maar wat is dan, en... de, Jan, wat is dan de kick? Want als je in zo'n gevecht, want je bent, ben je dus in gevechten terechtgekomen? Ja, natuurlijk. Ja. Maar ja, dat hoorde erbij? Het was gewoon de tweede natuur eigenlijk. Ja, kijk, uh, ik kom uit de Rotterdamse buurt, maar het vroeger ook al... Uh, niet echt met praten ging, maar met de vuisten. En uh, ja, dan ga je ook uh, met jongens om die dat doen. En dan, ja, dan is het gewoon de tweede natuur geworden. En dan ben je niet bang als je naar nou daarna gaat of zo. Sterker nog, is er, is er ook iets dat je daar iets te vinden hebt in zo'n gevecht? Dat jij dat juist opzoekt omdat je er iets beleeft... wat je op geen enkele andere manier kon beleven? Nou ja, kijk, nou inderdaad. Uh, maar je gaat ook dus wel gewoon naar niet onschuldige mensen... als je zo mag noemen aanpakken. Je gaat wel op zoek naar... Jongens die er ook uh, in Groningen uh, ja. met jou uh, Precies, zeg dat, maar, een, dat, is, uh, dat is een deel van de code, oh, het code al, hè? Dat is een deel van de code. Het is echt... Uh, ja, precies, die waren er toen ook al. Alleen, ja, er, er werden ook uh, niet zoveel wapens gebruikt toen ook. En het was meer gewoon, ja, je had wel de ketting in je hand of zo, maar... Uh, nou, je uh, kan uh, nog wel fors, hoor. Ja, maar de, de, de, kijk, ik ben ook gestopt eigenlijk na 97 die dode ja. Ja, van het Ajax, van zeg maar. Ja, in het weiland bij Weverwijk, uh, ja. Dat was ook gewoon de druppel vervelen. Was je en, daarbij? Uh, ja. Nee, ik was, ik, was, ik was toen toevallig nog wel al. Maar ik, ik kon niet meer, dat weekend ook niet. Maar ik, ik, ik, gelukkig was ik er niet bij. Maar dat is ook heel veel schade. Dat dat ook uh, gegeven. Ook ja. uh, hele splitsingen. En dat ook mensen dachten: oh, jongens, dit gaat te ver. Maar dan heb je nou. Ik weet niet, heb je gehoord wat uh, Ton de Leeuw zei? Dat er een soort. Bij, bij, bij dat soort harde kernen. Hè? En dat is waarschijnlijk ja. toen ook al zo geweest. Dat er een soort code is. Dat je heel goed weet. In feite wat de grens is van het geweld. Ja, je, je weet die grens wel. Maar ja, kijk, je hebt ook altijd... Dit, wat, wat die meneer ook zei, van, je hebt altijd wel al een paar wazen erbij. Die je dan moet uh, corrigeren onderling. Maar ja, uh, wie houdt zomaar een paar gasten tegen die, uh, ja, die verder gaan? Kijk, als iemand op de grond ligt, was altijd de code? Dan ga je gewoon uh, die lijn met rust voor de rest dan. Oké. Okay. En ja, het is ook eigenlijk een beetje puberaal ook eigenlijk als je erover nadenkt. Van, ja, uh, maar ja, het is stad tegen stad. Uh, ja losse of En ja, voetbal was een mijzaak En er ging ook niet zo goed, maar fijner toen ook. Dus ja, nee dan gaat was er altijd wel een reden om te knokken. Hè? Maar heb jij het gevoel gehad dat je in die tijd iets kwijtraakte in die gevechten wat je op geen enkele andere manier kon, uh, kon vinden? Nou, ik moet eerlijk zeggen, het weekend was dan zeg maar, ik studeerde gewoon, ik, ik zat op de NTS, Ja. En toen we dacht, we wel een paar S's, te zelf nog over. Maar het was in het weekend gewoon, zeg, nou, we gaan weer even een weekendje lossen. En er zaten inderdaad ook mensen bij, die inderdaad ook gewoon op de ATS zaten en... Uh, er zaten ook gasten bij, die zaten een andere. Uh, ja, die hadden geen baan en zo. Je had allerlei uh, soorten mensen om je heen. Het waren niet alleen maar randebielen, zeg maar, zoals het een beetje wordt gezien. Hmm. Dus uh, ja, het was zeg maar een weekend uh, kon je loshouden. Na, nou, je maandag gewoon weer uh, je, je ding doen. Ja. En hoe vind je dan dat er nu mee omgegaan zou moeten worden? Want je hebt hè, je zegt, toen was het romantischer. Nou, nu, nu zijn er bijvoorbeeld veel camera's. En... Ja, maar het is ook een soort hype. Ik bedoel, nu wordt ook alles ja, opsporing gezocht die Utrecht Support hebben. Nou ja, het was niet eens echt een grote rel, Maar dat wordt tegelijk op opsporing gezocht. Uh, vroeger hadden we dan elke week al opsporing bezocht uh, kunnen doen. Want ja. uh, dat was heel ernstig ook. Maar ik vind het een beetje hype-achtig allemaal. Ja. Hoeveel holland wordt erbij gehaald? En, en, waar, ah, bedoel, en waarom zou dat dit gebeuren, dit... Denk, jij? Waar is, denk je? Denk je uh, dat er een reden voor is om dat te doen? Ja, een reden. Ik bedoel, uh, de politie moet er wel wat aan doen. Maar ik vind het af en toe ook wel een beetje, dat, ja, een beetje symboolpolitiek. Ja. Van ja, er is wel wat gebeurd en nu gaan we. Want ze praten al vanaf eind jaren 80 over een pas of zo. Dat de mensen een pas moeten hebben. en uh, Ja, allemaal ideeën. Maar. Ja, het doen er nog helemaal wat aan. Maar ja, je kan het nooit helemaal uitbannen, denk ik. Hmm. Maar nu heb je ook die internetgeneratie die natuurlijk helemaal, uh, daar ook helemaal afspraken maakt en zo. Ja, dat, dat gebeurde vroeger natuurlijk niet. Nee, dat begrijp ik. Nou, dat gaat in ieder geval. Over. Dus het is een heel moeilijk iets en ik denk dat nooit helemaal uit te bannen valt. En ik uh, wens meneer Opstelter, die gaat er geloof ik over. Ja, als minister die van... Ik, uh, veel, die heeft wel ervaring in Rotterdam natuurlijk. Ja. Zeker. Maar uh, ja, ik denk ook dat het een moeilijk verhaal wordt. Ah. Dat ben je, weleens, je wel eens totaal in elkaar geslagen? Oh ja, ik heb ook klappen gehad hoor. Tuurlijk, ik heb wel uh, Ja, tuurlijk. Maar maar, maar, uh, gewoon tot aan gebroken ribben en zo, tot, of het ziekenhuisbezoek aan toe of niet? Nou, ik heb ook wel eens moeten rennen in Den Haag hoor. Er was ook een beruchte site daar. En uh, ja, ik moet zeggen, Amsterdam was ook altijd wel een leuk uitje. <laughs> maar ja, je kon niet eens altijd bij elkaar komen hoor, want er was toch wel ook veel politie op de been. Ja. Maar het was meer uitdagen en een beetje gekkigheid. Ja. En uh, ja, ook als een spijkerbom uh, werd er gegroten dus in een ander vak. Ja, dat gaat ook veel te weg. We waren het ook gewonden in de meer was dat nog. Ja, ja. dan, dan zit je ook te kijken wat gebeurt hier eigenlijk om je heen. ja, ja je zit in zo'n vak en, uh, een of andere gek... die hoort een spijkerbom in een vak van uh, onschuldige AI-supporters. Ja, dat is natuurlijk niet zo... Uh, dat is, net, dat was, dat niet, is zo niet zo prettig. Nee, dan word je ook gelijk uh, op je werk bij spreekt. Ah, het van, joh, uh, was jij er ook bij? Ja. Ja. Is er nou... Is er nou uh, Iets van spijt van wat je toen gedaan hebt of helemaal niet? Nou ja, je moet ook een beetje een tijd, uh, de geest van de tijd zien. Uh, hoe ik, dat? Uh, uh, ik bedoel, uh, maar ik, ik ben er niet trots op. Ik, nu gaat het over het onderwerp. Maar als je niet uh, nu nog op de jaren als te vertellen... van god, dat was allemaal zo... Uh, ja. dan vind ik een beetje, ja, borsklopperij, dat slaat nergens op natuurlijk. Ja. Je kan er niet echt trots op zijn. Maar uh, de, de ja, de gegeven is er. En je kan ook je jeugd niet de schuld geven van... ja, ik heb een slechte jeugd, dus dit... Nee, of, uh, ik vind je bent er zelf bij. En, eigenlijk hield je er ja. gewoon, je hield er gewoon van. Eigenlijk wel, ja, in die tijd. Maar ik ben nou, uh, ik bedoel, voetbal doet me niks meer, eigenlijk. En ik vind het uh, wat opge, dat die hype's allemaal en internet. Het, uh, ja. Wat doe je nu? Uh, wat doe je nu in, je, in het leven? Mag ik dat vragen? Ik ben gewoon werkzaam en uh, ik heb twee kinderen en uh, ik, ben, uh, ik voel me prima. En, uh, ja, ja ik, ik, ik ben het een beetje verloren die. Uh, die agressie, zeg maar, en daar ben ik blij mee. En ik hoop dat mijn zoon uh, het rustig aan doet. Ja. ja, wat hij allemaal uitspook weet ik ook niet allemaal uh, zaterdagavond. Maar... Hoe oud is je zoon? Die is nou uh, 15. dus. Oké, okay. ja. En, uh... Maar goed, die zal ook wel een beetje wat wijze lessen. ja, goed, die jongen leert het ook. Ja, ge geeft die maar een paar wijze lessen. Dat lijkt me wel... Zo leuk. is het. <laughs> hey Jan, dankjewel. Oké. Okay. En uh, goed dankjewel. leven nog. Jo, dank hey. hey. Ja, geweld. Voetbal geweld. Um, heeft u er wel eens mee te maken gehad? Maar er zijn ook stewards natuurlijk, hè, die er uh, gewoon werk in doen. Um, misschien heeft u, bent u wel eens getuige geweest. Wat voor verhalen dan ook die hiermee te maken hebben. Of in bredere zin de rol die geweld speelt in onze samenleving. U kunt daarover bellen met 0800-1121. En u kunt natuurlijk ook um, e-mailen naar kazaluna Ncv.nl. En als u hashtag geweld of voetbalgeweld doet... dan kunnen we dat natuurlijk ook uh, volgen. Aaltje, goeienacht. Ja, goedenavond. Uh, Hallo. Voetbal. Ja? Ben, ben jij een supporter? supporter? Nee, ja, nee, dat ben ik niet. Maar ik wou vertellen over... Uh, ik heb verschillende dingen meegemaakt van die meneer uh, in het uur, uh, voor, hiervoor. Ja. ja? Die zei, ja, mensen praten erover die samen niks hebben meegemaakt. ja. ja. Nou, ik dus wel. Verschillende keren. Hmm. Het, uh, het e engste vond ik dus dat ik tussen een uh, groep uh, polities of uh, MEërs... met gestrekte gemeenknuppels en een stel supporters terechtkwam. Bij, welk, bij welke gelegenheid was dat? Zegt u? Bij welke gelegenheid was dat? Nou, dat was... Nou, ja, na, na de voetbal. Ja, van Koweit. Ja, ja, en uh, ik was gewoon naar de stad om uit te gaan. En ik zag uh, een groep supporters, die werden dus... Uh, begeleid door, door die um, politie die me naar mee is, dat weet ik niet, ja. richting bus. Maar die vloog in één keer de straat in, richting het uh, centrum. En dan liep ik. Ik was net die straat in geslagen. Dus wat gebeurt er? Ik zit er precies tussenin. Je werd, klem, je werd klem gezet eigenlijk door die uh, ik actie? Ik kijk achter een de auto. Ja. Echt dekking zoeken. Nou ja, ik, ik, ik trilde natuurlijk over mijn lichaam... En ja, en, maar ja, ik heb het vaker gezien, grote overvalwagens, politie, de paard, ja. En En, en die de, is dat, dat is een eenmalige ervaring geweest? Ja, je toen... maar, ik heb het verder ook gezien, dat was net een staat van beleg. Ja. Ook op zondagmiddag. En wat denk en, je ja, dan? Ja, ik deed, uh, een buurt verderop en dan kom ik precies in de buurt van het stadion, dat kan niet anders. Ja. En ik blijf, er ook niet, ik blijf er ook niet voor thuis hoor. Waarom niet? Nou, ik laat me niet weerhouden om ergens dat in te gaan als ik, ja. een, als ik een afspraak heb. Dus je bent zelf eigenlijk ook wel dapper. Moedig. Maar ja, en dat publiek, hè. Dat is een onderbelicht iets tussen vanavond. Ja. Want ik heb het gezien, was er op, die, op dat kruis, op bepaalde kruispunt, was er, en ik bleef staan wachten. Dus ik denk, ja, daar ga ik niet langs, want er was echt de, de vlam in de pan geslagen. Hoor ik andere mensen die staan te kijken, tegen elkaar zeggen, oh, het is er weer afgelopen... Tch. De teleurstelling in de stem alsof het een straat zeneel was of iets. Dus er zit een soort sensatiezucht in dat mensen het ja, als een dat soort spektakel zien. Even in het gesprek hiervoor. En ja, ja. dat is echt, denk ik, toch ook een belangrijke factor. Namelijk die sensatiezucht. Spektakel. Ja, het publiek ja. noem ik het dan maar een beetje Ja. Geringschattend. ja. Lekker ja. kijken naar. Ja, en dat hits me krijg. Dat kan toch een een prikkel geven, hè? Ja, denk ik het ook. Zeg, en die keer dat je dus uh, klem zat en achter een auto moest wegduiken... Ja. hoe is dat dan afgelopen? Nou ja, de, die, die, die supporters renden dus richting uh, de Brink... en dat weet ik verder niet. Ik ben achter die auto gebleven. Maar je bent verder niet uh, geraakt. Uh, nee, of... maar het, uh, dat, het... Het idee dat je buiten de oorlogstijden uh, dekking moet gaan zoeken... Ja. Nou, het, het was voor mij een gevoelde hoor nog. Hoe vind je dat men er in Nederland mee om zou moeten gaan? Hoe... Ja, ik heb, uh, ik, nou, ik vind het wel grappig, want ik ben vanavond net, net bij een debat geweest over voetbalgeweld. Oh. Of, nou, niet alleen geweld, maar uh, gewoon over de, de Eagles hier dan. Ja. ja. En dan uh, brengt het meer op dan dat het kost en zo. Dat was dan de stelling op de vraag. Het is dus een soort debat, debat met, uh, ja, met iemand van de politie en van de club en van de supportersvereniging. En, uh, Was het druk bezocht? Redelijk. Ja. En wat kwam kom, kom eruit, dat debat? Ja, nou ja... Uh, ja, wat kwam eruit? Ja, die supporters waren natuurlijk te, tegen die uh, combikaart en de, dat we met de bus moeten. En, maar, uh, maar al die maatregelen die, uh, ja. die... Nou, en de voetbalwet die, die dus al sprake kwam net. Ja. Ja. En, uh, Zijn ze is ook allemaal tegen ja maar ja maar ja ik denk dat niemand echt een antwoord heeft hoor Nee. maar ja mensen die zelf niks meer meer hebben gemaakt en wat die meneer dan net zei over eh, ja. dan lopen de emoties hoog op ja, bij mij lopen de emoties niet zo hoog op. Maar ja, zulke dingen vind ik gewoon niet. Nee, maar dat, daarom vraag ik juist jou... omdat je het, hè, er, een, er een keer tussen hebt gezeten... Zo van, hoe vind je nou... De, moeten we nou proberen dat... Mm, volledig met, met kop en staart uit te... Ach, nee, dat kan niet. Dus? Maar dan, wat moet je dan doen? Ja, wist ik het maar dan... dan... Ja. Ik weet het echt niet. Oké. Okay. Want ja, soms ook, denk ik... Uh, als er zo'n overmacht aan politie en overvalwagen staat... Ja. Ook, ook dat kan bij een aantal mensen agressie worden. Op ja, dat, dat schijnt het inderdaad ja. ook te doen. Ja. ja. Nou, Oké. Okay. Nou, dan uh, um, laten we het daar even bij Aaltje. Oké, okay, da Dank je wel. Nog een goede avond. Ja, jij ook. Ja, Ik hoop dat ze het vaak meemaakt of dat ze het vaker mee zal maken. Jan? Goede, nog een Jan? Goeienacht. Dag, goeienacht. Andere Jan uit Eindhoven. Ja, wat is jouw ervaring? En, uh, aan de zijlijn, een, een jaar of dertig geleden, zeg ik net tegen uw collega... Um, was er een wedstrijd van PSV. Oh. En uh, ik wilde onder het station door naar de bushalte aan de andere kant lopen. En toen kwam daar een hele trein aan met supporters... die allemaal naar uh, het voetballen zouden gaan. Oh. Waarbij het publiek door een aantal politiemensen in die stationshal, in die doorloophal tegengehouden werd, omdat daar die supporters aankwamen. Ja. En ik herinner mij een, een, een beweging van een van die agenten, zo van, wacht, wacht maar even, met een beetje een sussend gebaar in zijn, uh, in, in zijn gezicht ook. Ja. Die supporters, die kwamen eraan met liederen en natuurlijk ook een hoop pret. Maar het sussende zat er maar een beetje in van, laat ze maar even begaan. Waarmee ik niet zeg dat dat de mentaliteit is, maar zo kwam het op dat moment over. Omdat bij mij en bij die andere mensen in één keer. het gevoel naar boven kwam. wat horen we nou toch aanhoren, Wat komt er nou toch aan gegild? Ja. En dan word je, dan word je dus als normaal. Ja, normaal, ik ben niet normaal. Maar dan word je dus als een normaal winkelende mens. van maar. word je tegengehouden. omdat daar een zootje ongeregeld aankomt. Als ik het zo heel populair mag uitdrukken. En ik zeg net tegen uw collega toen ik die, toen ik die meneer uh, het uh, uit Rotterdamse verhaal hoorde vertellen. Ja, die oude, die, die, die voormalige supporter van Feyenoord. Precies, en dan word ik, ik laaiend. Ik ja. ben geen agressieve mens, maar dan word ik laaiend. Want het kan niet. Waar, waar, nee, en waar, waarom niet? Waarom kan het niet? Er, zit, er dreigt een soortement van romantiek in die verhalen te komen. En ik hoor in, in het verhaal van die meneer net ook, hoor ik de berusting en het, het afstand nemen en het kijken naar wat er ooit gebeurd is. Ja. En dan hoor ik hem ook met enige mildheid terugkijken, van, ja, dat hadden we er ook niet moeten doen. Ja. Dus de hand in eigen boezem. Maar het lijkt er van. Potver... Nee, ik had beloofd dat ik niet zou vloeken, maar het lijkt er zo nu en dan op alsof dit soort verhalen ...ergens een soortement van de romantiek gaan krijgen. Alsof we het hebben over het een of ander stomme gevecht tussen de kan in de vaten en weet ik wat voor oostgrootte. Verheerlijking van, van het vechten en de moed die voor zo'n gevecht nodig is. Dat bedoel je? Want daar hebben we het inderdaad met Tom de Leeuw ook over gehad, ja. Dat het een soort daar, daar etiket is onder uh, uh, fanatieke uh, voetbalhooligans zelf, ja. Ja, daar lijkt het, daar lijkt het op. En, dan met terug, en met name het dan met terugwerkende kracht daar naartoe kijken... lijkt het bijna op een, op, naar een stripverhaaltje van Asterix Doblix. Och ja, die rare Romeinen. Wat maar, stel, toch stel, maar stel nou, Jan, dat ze het zelf werkelijk zo ervaren. Dat ze wat zo ervaren? Dat als iets wat, wat een uh, geweldige kick geeft. En de, als ja, ze het zelf heeft... dus niet met terugwerkende kracht, maar nu zo romantiseren, of romantiseren... maar dat ze het uh, iets moois vinden, die gevechten. Ja, daar slaat u de spijker op zijn kop wat mij betreft. Dat is denk ik ook het hele grote gevaar... Maar waarom is het gevaar? Is een, dat, is een, dat is een heel groot gevaar... die mevrouw zojuist uh, Aaltje heette, ze ja, geloof ja, ik. die er een keer tussen zat. Ja, die, zei bijvoorbeeld, die haalde al een hele mooie aan in deze context wat u nu net zegt. Ik kan me ook voorstellen, zegt ze, als er een hele hoop blauwen zijn, politiemensen, dat dat agressie oproept bij anderen. Ja. Bij die, die anderen. Ja, waarom moet dat nou toch agressie oproepen? En dat is dus, dat, dat is het gevaar. Nee. Het gevaar is dat mensen net gaan beleven als die anderen, dus zij en wij. Ja, en dan telt altijd wij. Daar, daarmee en dan nou maak ik een heel gevaarlijk vergelijk, maar daarmee zijn hele grote uh, dictators wel enorm groot geworden. Ja. Denk en je nog dat... steeds, pardon? Nee. Ja. Nou, er wordt nog steeds uit naam van allerlei mensen worden door hele grote groepen mensen worden nog kreten de wereld in geboerd. Met het, met te vuur en te zwaard hebben wij toch ook gemeend. Uh, je mag het niet meer zeggen, maar toch in dit verband... alle negentjes in Afrika te moeten gaan bekeren. Ja. Vraag aan één pater solitair, die daar rondloopt. Wat denk je, pater Johannes, dat je hier komt doen? En dan zegt iedereen dat ze het beste willen geven wat ze in zich hebben. Hm. Zet tien paters bij elkaar en ze pakken het zwaard op. Ja. Maar dat, dat roept dan toch de vraag op of dat geweld... dat zit zo in de mens verankerd. Is dat, uit te, is dat te voorkomen, denk je? Is dat... Volledig? Dat, nee, dat denk ik dus niet. Dus? Wat zal er dan gebeuren? Wat, wat moet er dan gebeuren? Ik denk dat... En dat, dat, me, dat meen ik uit de grond van mijn hart... dat uh, zo'n zo onderwerp... als u uh, met uw collega's nu vanavond aansnijdt... Ja. Het is nu nacht, hè? Het is nu nacht, ja. Het de gemiddelde nacht. Hollander ligt zwaar in bed. Nou... Maar de gemiddelde Hollander zou dit nou overdag ook eens moeten horen. Want er moet meer gecommuniceerd worden over dit soort zaken. Ik denk dat wij steeds meer het idee hebben... dat wij in een heel maakbare le wereld leven. Ja, okay. Maar dat wij tegelijkertijd daarmee voorbij gaan... aan twee dingen. Eén, het absoluut dierlijke wat in een mens zit. Want we vergeten elkaar op als het moet. Ja. En twee, dat wij met de loop van de tijd vinden... En gevonden hebben dat het sociaal toch wel even iets anders in elkaar moet zitten. En dat laatste, daar ben ik helemaal voor. En als je er dan iets aan wil doen en je zou aan mij vragen, wat kan dan? erover praten, net als nu, net als in dit programma. Nou kijk, dan doen wij in ieder geval, daar kan ik me alleen maar heel erg van harte bij aansluiten. Want het leveren nogal wat beelden die misschien helemaal niet de werkelijkheid dekken. Dus we hebben daar een steentje aan bijgedragen. Maar de samenleving is niet maakbaar, er zit zoveel dierlijks in de mens en praat... Praat, ja, met, naam, met name, wij mensen hebben twee kanten. Ja. We hebben dat hele dierlijke, dat, we, dat moet je nooit ontkennen. Als je begint met dat niet te ontkennen, ja. dan onderken je tegelijkertijd dat je ook hele negatieve kanten in je hebt. Ja. Maar behalve dat hele dierlijke hebben we rationeel ook de mogelijkheid om wat zaken op een rij te zetten. Ja. En hoe sterker... Ga nou uit van het dierlijke en probeer het op een rij te zetten. Okay. Dan kom je altijd tot elkaar. Goed zo. Dat is een mooie stelling Jan, dankjewel. Graag gedaan. Respect voor uw programma. Oké, okay, dat uh, horen we graag. nacht. Heel goed. heel goed. Dus uh, ga er maar uit van het dierlijke. En ga er dan op een rationele manier mee om. Maar hoe sterk is rationaliteit? Dat is eigenlijk ook een interessante vraag die ik aan u kan voorleggen in dit verband. Dat is eigenlijk waar we het over hebben. Over die balans tussen irrationaliteit. Ik weet niet of je het dierlijk moet noemen. Want ik heb ook wel eens een gast gehad uh, in de uitzending... die die vergelijking tussen mensen en dieren heel onterecht vond... omdat hij die dieren veel socialer vond dan mensen. Dat vond ik dan zo opvallend. Ja, van, ja die, doen, die doen helemaal niet... Ja, goed, Maar dat, voert dan weer, dat is alweer van vijf jaar geleden, geloof ik. De grote studie naar moorden had hij, had hij gedaan. En het woord beestachtig um, was eigenlijk heel onterecht... want dat suggereert het beesten heel. Nou ja, nee, maar goed, die stelling, he, daar, daar praten we over. dat spanningsveld tussen, tussen irrationaliteit... En rationaliteit. En, en, en hoe gaan we daarmee om? Hoe ziet u dat precies? Um, zullen we dan eerst maar eens even een heel irrationeel plaatje draaien? Wat if it rained, we didn't care.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 Gonna shine And she'll be there This love of mine My valentine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 Het is natuurlijk een hele zachtaardige uh, jongeman die hier aan het woord is. Weliswaar op leeftijd, maar doet geen vlieg kwaad. My Valentine. Wie was het nou? Paul McCartney. Goed. Um, vechten: is dat iets waar je alleen maar afschuw van kunt hebben? Of is dat iets waar je ook een bepaalde bewondering voor kunt hebben? Of hoe is het eigenlijk om het te doen of te ervaren? Echt het, het, het, het, het mannelijke gevecht. Om het maar even zo te noemen trouwens. Doen vrouwen dat helemaal niet. Is dat iets wat we, voor, wat we gewoon aan de film overlaten? En er dan van genieten met z'n allen massaal? Of uh, heeft het ook een plek in ons eigen leven? En moet dat eigenlijk wel? Dat zijn vragen die ik u voorleg. Bel met 0800 1121. Het kan nog een half uur. Het is nu half, exact half twee uh, op Radio 1. Piet, goeienacht. Ja, goeiemorgen heer. Hallo. Uh, kan ik nog reageren op het, op het uh, onderwerp van de voetballer? Dat kan u nu. Nu. Ja, prima. Nou, om te beginnen wil ik die vorige spreker een compliment geven. Wat die man zei. Ja. Dat was heel erg wijs. Hij zegt het is zo jammer dat er s'nachts besproken wordt. Ja. Maar de mensen moesten dat overdag eens horen. Ja, maar wij kunnen, wij zenden uit in de nee, nacht. Nee, maar ja. ik bedoel, in zo'n programma zoals Rondom 10 bijvoorbeeld zou het een mooi onderwerp zijn. Hebben zo heeft, heeft het wel. Dat hebben ze wel eens gedaan, weet ik. Ja, maar. maar okay, heeft misschien uh, gemist, ja, Ik jammer. ga even reageren. Ja. Wat, ik, wat ik nou niet begrijp, beste vriend. Ja. Uh, dat, uh, waarom uh, gebeurt dat zoveel? Omdat de mensen niet optreden. Want je had het over voorkomen. Kijk, als je nou die man die van 73 jaar, die een paar weken geleden in elkaar geslagen is, dat zul je nog wel herinneren. Ja. Door een, door een voetballer. Ja, zeker. Die die al, ma, nou, daar staat maar, nog. Die, een, die man was een toeschouwer, die, die man van 73 was toeschouwer, toch? Ja, 73 jaar was die man. Ja. Dan ben ik toevallig vandaag geworden, 73. Ja. Uh, en er staat nog tientallen mensen, zo niet honderden mensen omheen. Ja. Joh, als je toch tegen een paar mensen zegt, zullen weten, dan pak je je knap bij zijn kladden. En dan zeg je, ben wel goed wijs om een man voor 73 jaar in elkaar ja. te rammen. Ja, het ging was, ik weet niet, misschien maar ging het... Maar dat doet niemand wat. Nee. Is dat een tendens Doe van deze tijd, de denkt u? Dus die daders, die voelen zich... Nee, nou, dat vind ik helemaal met u eens. Maar je moet het ook niet alleen doen. Maar die daders, die voelen zich sterk. Ja. Want die denken, ik kan rustig mijn gang gaan. Ja, wat ik zal ingrijpt. een voorbeeld geven. Ik weet niet, wat, uh, 20 jaar geleden is er in... Uh, in, in ik kom dus uit Rotterdam... Uh, op de metro om de slingen, er zijn toen een hele stuk van in de krant gestaan, is er een jongen als een, als een gek over dat perron gelopen. En met een mes is gaan steken en heeft drie vrouwen neergestoken. En de laatste vrouw, die vluchtte, die was zwanger, die heeft op de trap doodgestoken. Mm. Nou, toen had ik een vriend, toen zei ik, snap jij dat nou Pieter? Ik zei, nou ik snap het ook niet, er zaten nog twintig, tientallen mensen op, op zo'n metro te wachten. Ja, dus zeg je tot de een paar mannen: zullen we die vent even pakken? Je gooit hem een jas over zijn kop en dan krijg ik kant weer op. Maar is dat dan zo dat mensen dat niet doen, niet ingrijpen, omdat ze um, het vermogen niet meer hebben, dat ze bang zijn en nou, ook niet meer weten ja. hoe ze met geweld om moeten gaan? Ben ik, je, ben ik met je eens, maar ik ben dus duidelijk in mijn, in mijn uitspraak: je moet het ook niet alleen doen. Als jij een paar mensen vraagt, er zijn er altijd wel een paar die denken: oh, hij wil of hij ja. durft, dat doe ik mee. Ja. Dat is natuurlijk wel een probaat antwoord. Maar he? je moet er niet Met... alleen op af gaan, Want dan, dan heb je kans dat je zelf ook slachtoffer ja. wordt. Maar, maar je... je moet gewoon een paar mensen aanspreken. Zijn jongens, je kan toch niet? Kunnen we daar niet wat aan doen? Ja. Nou, als je een tien aanspreekt, denk ik dat er toch gauw twee of drie... En je moet natuurlijk geen kleine jongens van twaalf jaar aanspreken. Nee, van die beren. <laughs> ben, je ben je zelf een beer of een klein jongetje? Nou, van ik, was, je ik, ben een, ik ben een klein jongetje, maar ik ben nooit bang geweest, hoor. Heb jij gevochten ik vroeger? Ik, heb jij vocht... ik ben niet te oud geworden, natuurlijk. Ben je heb jij gevochten vroeger? Nou, nee. Ik heb nog nooit iemand een klap gegeven, ik heb er ook nog nooit één gehad. Oh. Maar, het is nou zo, ik, uh, uh, uh, ik heb een vriend gehad die komt verschrikkelijk uit de voeten, daar voel je je natuurlijk erg veilig bij. Ja, ja. En toen liepen wij een keer op de binnenweg en toen liepen er twee meisjes voor ons, dat bleken later Fransese, Stemmers, dat ze prima Engels. En die werden lastig gevallen door twee uh, kleurlingen, om het netjes te zeggen. Toen zei, uh, ik zet er een Willem, toen zei Willem, die uh, deed een stap in de voordeur, die pakte rood, met. die zei: uh, heel erg gauw wegwezen, anders kon je lachen, dus die gasten gingen weg. En toen begonnen die meisjes te huilen. En toen, heb ik, uh, toen zei het meisje: als u weet, mis wat wij vanavond meegemaakt hebben. Toen vertelden ze dat verhaal, dat is misschien te lang om dat allemaal te vertellen. Maar ze hadden dus gesolliciteerd in een bar, en ze hadden er eigen een gewerkt en hun geld niet gehad. Dat was in een Griekse bar. Oké. Okay. Nou, en dan moeten die meisjes dat ook nog meemaken. Maar ja, ja als niemand daar... Doordat wij er wat van zeggen... oké, maar dan moet je wel weten dat je je mannetje staat in zo'n ja, gevechtsmoment. Ja, ik had iemand bij me die... Uh, die ja, dat kon, wil ik uh, zeggen. Die, ja. die komt behoorlijk uit de voeten, he? Maar Dan heb je toch makkelijk praten... Zo'n moment? Ja, nee, goed, oké, okay, maar je doet het er iets wat aan. Dat is waar, dat is waar. Je vriend deed er iets aan. Piet, ja. goed verhaal, een goede statement. Maar, ik dank... ja, nee? Jullie zijn voor mij fantastische sociale werkdienst, want een heleboel mensen zijn met de programma's erg blij en ik ook. Goed zo, daar ben ik blij om. Dan zijn we, daar dan houden we, we vol. We houden vol. Een compliment, een compliment <laughs> van die vorige spreker, want dat was een hele goede spreker. Oké, okay, dankjewel. Ik dag. blijf lekker luisteren. Goed zo, dag. Blijf wakker. 0801121 is nog steeds het telefoon? Maar Ron, goeienacht. Dag Lex, goedemorgen. Hallo, ben je een voetbalsupporter? Ik ben een voetbalsupporter. Ben je ook zo'n fanatiekeling of niet? Nee. Ja, ja, in zover. Ik ging in 1994, finale, uh, Europa Cup 1. Oh. Ajax en Wenen tegen AC Milan. Ja. Ja, dus ja, ik zat dat ook een week. Ja. Maar ja, je ziet gewoon naarmate de tijd vordert, het was steeds erger. En het, het begint nu echt een maatschappelijk. Ja, het is echt nu een... Maatschappelijk probleem, ik bedoel, uh, die rellen bij, uh, bij uh, de Kuip, ja. bij Feyenoord, uh, uh, een paar weken geleden. later bij, bij FC Utrecht, bij FC Twente. Ja. Het, het, het, gaat, het loopt echt de spuigaten uit. En hoe zou dat nou komen, denk jij? Ja, dat is een goede vraag. Ik nou ja, dat is dan toch de belangrijkste vraag, hoe dat komt. Ja, maar ik denk dat daar, denk ik, helemaal niemand echt een goed antwoord op kan geven. Nee. Nou, je kan zeggen, het is een behoefte van mensen. Mensen ah. moeten zich af en toe gewelddadig uiten. Misschien wel kunnen uiten. Want dat is een oerdrift. Ik denk niet dat dat een echte behoefte is. Nee? Kijk, die man die in uh, Alphen aan de Rijn... Uh, daar in zo'n winkelcentrum gaat lopen rondschieten. Ja, uh, uh, kijk. Ik zeg altijd maar zo. Dan... Er lopen meer gekken buiten dan binnen. Maar goed, die had een psychiatrisch probleem, hè? Ja, oké. Okay, maar als je dan soms ziet bij dat uh, voetbalgeweld... dat er gewoon vaders zijn die gewoon... om uh, um twaalf uur middags, als de wedstrijd om alle drie begint... Een vrouw en hun uh, kleine kinderen even gedag zetten uh, uh, zeggen en even ja. naar een of andere gevoel gaan. En die gaan er even met de partij anderen, even lekker. Lachen. Ja, ik, ik, ik kan er niet bij. Ik kan er niet bij. Dat, zijn, dat is precies wat je zegt. Dat zijn dus weldenkende mannen. Die spelen een rol in het maatschappelijk leven en die en die moeten dus iets uiten. Iets vinden ja, dat daar. In, in dat, in die, op op zo'n moment, in die irrationele, misschien wel zelfs wel, gewelddadige uh, momenten. Ja, ik denk dat dan op dat moment bij dat soort gasten gaat de knop om. En dan is het, ja, uh, ja of je nou voor Utrecht bent, voor fijn of voor PSV, of is het? Het maakt allemaal niet uit. Nee, natuurlijk niet. Maar uh, je draagt het mee in je hart, daar gaat de knop om. En, en waar jij gewoon maandagmorgen weer om achter op je werk zit, ja, ga je op zondagmiddag ga je eerst even lekker flink wat biertjes innemen, misschien wat drugs erbij. En dat is gewoon één grote matpartij. Ik bedoel... Die supporter van Ajax tegen AZ, dat is ook wel zo'n mafkees. Maar ja, men doet er gewoon niks heb je het, aan. Heb je het zelf... Uh, Jij komt in stadions. Ja. Heb je het zelf veel meegemaakt? ook? Nee, nee, eigenlijk niet. Ja, ik zat vroeger in de meren in Amsterdam en toen in het uh, Olympisch stadion, toen was de Arena er nog niet. Ja. Ja, in de laatste tijd ga ik gewoon niet meer. Eigenlijk, ja, het is uh, sport nummer één in Nederland. En ik kijk natuurlijk al al programma's, zoals op RTL en uh, al die praatprogramma's. Jen heeft er wel ergens zijn mening over. Maar ik vind het gewoon niet meer leuk om, om naar een stadion te gaan. Het is gewoon niet leuk meer. Oh. Maar ja, ja, ja. Maar het is niet zo dat dat komt omdat de beeldvorming op televisie en zo um, tendentieus is. En een bepaalde allerlei beelden laat zien, terwijl er eigenlijk heel weinig gebeurt best wel kunnen, maar ik vind gewoon dat vanuit de politiek of vanuit uh, het land moet eens een keer uh, worden besloten om dat soort mensen gewoon eens een keer harder aan te pakken. Mm. Uh, iedereen die, laat maar zeggen, op camera beelden staan, uh, gewoon vossen voor een leven lang. Kijk, iemand die geweld gebruikt in een, uh, een winkel, ik doe maar wat op, die wordt er ook gestraft? Ja. Uh, waarom dat soort mensen dan niet? Omdat mm. dat één groot maatschappelijk probleem is blijkbaar en mm. niemand weet het op te lossen. Nee, da da daarom vragen we er ook naar van wat is het eigenlijk en uh, wat, ja, wat denk je er zelf. Jij vindt dat er harder opgetreden moet worden. Ja, tuurlijk. Ja, dat zal in de Kamer ongetwijfeld ook nog wel weer aan op donderdag gezegd worden. Want dan wordt de voetbalwet uh, besproken, de werking van de voetbalwet. En die maakt het harder optreden, het, het geven van een stadionverbod, et cetera, mogelijk. Ja, gewoon... Gewoon je eigen niet meer laten zien of. Uh, desnoods om half drie. Uh, je mag ergens melden in een, een of ander afgelegen. Uh, uh, park. wat door uh, mensen wordt beveiligd dat je er niet uit kan. en op het moment dat de wedstrijd klaar is, dan mag je weer naar huis. Gewoon harder aanpakken, die handel. Oké. Okay. Maar wat ik dan weer niet begrijp. en dat is dat ook weer het hele rare. op het moment dat Oranje moet gaan voetballen. Uh, en ook natuurlijk aankomende zomer in. Uh, Oekraïne en Polen. dan zijn we weer gewoon met z'n allen één volk. Ja. Of is dat, maar, dan het op, maar, is dat dan ook sorry. maar een soort schijn? En, en, en kan het ook zo omslaan in iets anders? Ja, tuurlijk. tuurlijk. Goed, ik ga je nu even hard aanpakken. Ik zeg, het is afgelopen. Voor nu. Dank, dat dankjewel. is heel verstandig, Lex. Ja, Dank je oh, okay, wel. Dag Pim? Ja, goeie avond. Nou, We hebben Fijner het al gehad. GoAd Eagles. Uh, een, een, iemand uit, van Ajax, hè? nu ook. En van, ja. waar, waar ben jij van? Ik kom aan het eind over. Dus oh jee. Oh, jee. <laughs> Lijkt me logisch. Ja. So, hoe zie jij dit dit hele verhaal? Nou, ik zit uh, zelf... Ja, ik ben 24 nu. En ik zit denk ik al... Uh, nou, vanaf dat uh, ik heel jong ben in het stadion. En ja, er gebeurt natuurlijk wel eens wat. Maar ja, er, is heel, er gebeurt zo weinig Kijk. qua geweld. En is dat echt zo, allemaal, ja? Jij zit, jij zit bij alle thuiswedstrijden van PSV. Ja, ja. En je maakt nooit iets mee? Ja, natuurlijk gebeurt er wel eens wat. En dan zijn ja. er wel eens, uh, maar wat, wat gebeurt er dan? Wat, wat, wat je dan meemaakt of van dichtbij meemaakt? Of ja. de, de, over... laatste keer, de laatste keer dat er iets gebeurde, was dat, dat ik zat op, op de jongensrang. Dat is dan zo'n zo tribune, weet je wel, tot 16 jaar. En, dat is alweer heel veel jaar geleden. Ja. Dus. En uh, we zaten als dus supporters tussen, tussen ons... En uh, kom, ja, de, de kwamen dan kwamen uh, de grote jongens die kwamen daarachter en die kwamen met z'n allen uh, naar ons toe gerend. En die kwamen dus die finance supporters even, <laughs> dat soort dingen. Nah, nou nee, we, de rest, maak je zin eens af. Die we, <laughs> je ja, die je kwam, stopt op die die het verkeerde moment. Eventjes, die kwamen de finance de supporters eventjes de, het vak uit timmeren. En dan komen er okay. natuurlijk een heleboel politieagenten bij kijken. En ja. ME komt dan het vak en, in. En dan wordt er geslagen. En wat doe, wat doe, wat doe jij dan op zo'n moment? Wat deed jij op dat moment? Nou, toen ben ik, ja, ik was uh, 16 15 of zo. So. Of, yes, yes, ja, en dan loop je weg. Ja. Ja, dat is niet leuk om te zien of om mee te maken. Nee, heb je, is het niet zo dat je bewondering hebt voor jongens die uh, met een fluister... niet. Nee? nee, absoluut niet. Ik vind dat echt... Nee, dat is helemaal niks. Okay. Nee. nee, ik heb er absoluut geen bewondering voor. Maar ik, ik kan me ook wel voorstellen wat, wat, wat, wat ook in het eerste uur gezegd werd. Dat, ja. um, dat, dat zoveel politie ook, ook wat agressie opwekt. Dat, ja? dat kan we, ze zijn zo autoritair aanwezig en als ik zie wat er bij thuiswedstrijden van PSV dan staan er politieagenten te paard en bussen en weet ik wat allemaal en dan denk ik ja, tegen bijvoorbeeld NEC of tegen weet ik wat en er gebeurt niks hoor, bij zo'n wedstrijd. Die jongens die komen in een trein aan, die worden in een... en ja, dat moet dan allemaal, die komen per trein of per bus en die worden dan via een tunnel in het uitvak gestopt. Dus wij, ja, wij zouden nooit ook maar iets kunnen doen richting die jongens van de tegenpartij. Hm. Ik begrijp dat niet zo goed dat er dan zoveel politie aanwezig moet zijn. Dat is zo overdreven en zo misschien... onnodig en zo kost het over geld ook. Ja, maar misschien voorkomt dat dus juist wel dat er uh, dingen misgaan, ja. althans. En, en kan jij al uh, tien jaar lang uh, rustig naar het stadion? Ja, dat is, ja, nee, dat is ik zo. Maar ik, ik, heb zelfs, ik vraag me wel eens af van wat zou er gebeuren als, er, uh, als, als daar gewoon wat minder politie is. Althans wat minder duidelijk aanwezig. Ik merk namelijk zelf dat die stewards in het stadion... ...een hele goede functie hebben. Die, zijn zelf, ja, die kennen de jongens bij de voornaam. Die wekken niet dat op bij de bij nee. jongens die agressie vertonen. Wat de politie wel doet. Ja. En, en dat, dat, ja, dat valt mij heel erg op. Dus als er iemand bijvoorbeeld in de hek hangt... ...dan zegt zo'n steward van... Hey, uh, Klaas komen ze uit het hek en dan, weet je, dan, het is, dan is het meteen wat rustiger. En dan, heb je wat, ja, dan blijft de sfeer ook wat beter. Okay. Ja, dat is wel grappig dat jij zegt, ja, er gebeurt eigenlijk heel weinig, maar er is wel juist toch iets wat uh, politiemacht die agressie oproept. Dus, en, en de functie ja. van Stewards is heel gunstig, eigenlijk, in jouw ogen. Dus er gebeurt zeker ook wel wat. Maar in ieder geval, ik zit op zo'n. Ja, ik zit aan de over tegenover de, de, de, ja, dat heet, dan de, de heet dan de harde kern. Ja. Maar ja, ik zit op zo'n familietribune tussen, tussen, de, tussen de opa's en de vaders met de kinderen. En met, met, ja. al jarenlang met een goede vriend van, ik bedoel. Ja. Ja. nee Je kent dat wel van ADO, want ik kom wel eens bij in het ADO-stadion. Het is dus zo'n familievak. Ja, ja, dat is gewoon heel lief. Het zijn allemaal gezinnetjes, ja. En heel veel kleine ja. kinderen, ja, dat is het ook. Maar je ziet wel aan de andere kant van het, van het plastic glas Daar zit wel wat dat er ook heel anders uitziet dan. Ja. ja. Ja, is, ja, goed, dat, dat springt en, en zwaait. En dat is ook hard. Ja, ik vind het hartstikke gezellig altijd. Ja. Het, is, het is gewoon een hele goede sfeer. Ja, goed. Maar het is misschien ook wel tijd voor, voor, die, voor die dingen die er gebeuren... in, in de stadions, rondom uh, in het land. Uh, dat die voetbalwet is natuurlijk wel een uitkomst, denk ik. Ja? Ja, ik denk het wel. Ik bedoel, als je al, al, er gebeurt genoeg, dat is duidelijk. Ook met die jongen die, uh, die Wesley, weet je wel... die ja. dus weer, uh, het stelt op rent en die Esteban uh, ja. ja, kijk... Die, die moet gewoon keihard aangepakt worden. Hmm. En hij had een stadionverbod, dus dat vind ik zo ongrijpelijk dat dat dan kan. Ja. Zeg maar. dat is eigenlijk... ja, goed, dat verhaal is misschien ook wel een beetje particulier. De jongen schijnt niet zo hoog IQ te hebben en had een halve fles cognac in zijn lijf. En werd opgestookt door zijn, uh, door zijn maatjes. Ja. ja, dat is oh, ja. Ja. goed. Allemaal deel. Dat is excuses, maar dat, ja. ik vind dat... Uh... Oké. Okay. Keihard aanpakken als het misgaat en uh, eigenlijk gaat het best goed, zeg jij. Ja. Ja, in eindhoven wel. Ja. <tie> ja. <grijpte> ja, en dan hebben we het nog niet over de voetbaltechnische zaken. Maar dat doen we vanavond niet. Dankjewel, Pim. Ja, precies, oké. Okay. <grijpte> Heel goed. Hoi. Hoi. Mevrouw Scholten. Ja, uh, goeienacht. Goeienacht, hallo. Uh, Houdt u van voetbal? Uh, uh, uh, gaat wel. Oh. Vroeger wel, toen ging ik altijd met mijn vader mee naar amateurvoetbal. Vond het hartstikke leuk. Ja. En de laatste keer dat ik naar een, een echte wedstrijd geweest ben, dat was 30 jaar geleden in het Utrechtstadion. En, wat was de uh, uitslag? Dat was toen nog pek zwolle. verloren geloof ik met, uh, ja, ik weet niet, 2-1 of 3-1 of zoiets. En, maar daar had dat verder niet zoveel mee te maken. Maar ik vond die sfeer zo onprettig dat ik dacht, uh, nooit weer. Nee. Maar ja. wat ik net um, bij, bij al die dingen zat te denken, dat is um, misschien omdat ik zelf broers heb, in een, in een volkswijk opgegroeid ben en in een buurthuis. Gewerkt heb ook met, met dat soort jonge gastjes. Um, ik heb het idee dat jongens ook een uitlaatklep moeten hebben. om er eens lekker tegenaan te gaan. Ja, ja precies. Ja. En dat kan nergens. En, want iedereen vindt het vervelend, iedereen vindt het lastig en ze maken herrie en het komt agressief over. En wil ik hier vlakbij mij een, een, een basketbalveldje organiseren via de, de gemeente, dan kan dat niet. Want mensen schrikken zich allemaal uit leplaatjes, want dan krijg je hangjongeren. En eh, als ze met, met de scooter willen klooien, dan kan dat niet, want je mag niet racen op de straat. Dus dan moeten ze maar lid van een bond worden met alle gedoe en formaliteit van dien. Wat, wat ik eigenlijk wil zeggen is, ze kunnen ook helemaal niks, wat vroeger bij ons in de wijk wel kon. Ja. Wat konden dan bij jullie in de wijk vroeger? Konden, nou, de, mijn broers kwamen best wel eens thuis met een dikke lip of een ja, blauw oog. Tuurlijk. Ja, nou, dat hoorde er dan gewoon bij. Eigenlijk een heel gezond soort... Uh, ja, wat is, dat dan? wat is het dan precies? Noem je dat dan mannelijkheid? Of? Ja, misschien wel in elkaar te, uh, testen of toetsen ja. of, of meten met, met elkaar. Uh, uh, uh, ook, ook hun energie <laughs> van, van alle borrelende uh, testosteron uh, ja. uh, uh, uit, uit laat klep geven. En, en wat is dan, want j, j, u klinkt eigenlijk heel erg redelijk over dit soort toch juist ook voor een deel onredelijke uh, uh, driften, die, wel, die er gewoon wel bestaan. Um, is uw indruk dat, dat, dat we daar gewoon verkeerd mee omgaan in de basis al, als het al gaat om kleine kinderen, dus dan gaat het nog ja, niet over dat groot... Ik, ja, dus als, als ik hoor, ik heb, ik heb vriendinnen in het onderwijs als ik hoor dat het in het onderwijs, het basisonderwijs, op de, op de werkvloer, hè, niet in de directie, maar op de werkvloer bijna allemaal vrouwen zijn. Ja. Dan denk ik, ja, hoe moeten die knulletjes zich begrepen voelen? Ja. Want die kijken daar toch anders tegenaan. En misschien omdat ik uit een halve achterbuurt kom, dat ik het wat relatiever uh, zie. Ja. Want hoe ging en, je daar dan als zusje mee om met je, met je broers? En, en hun, ja, die hebben dus gevochten en die waren soms gewelddadig. Nou ja, dat is ja. een groot woord, maar hoe ging je daar dan mee om? Ja, dan kreeg ze een draai om de oren van mijn vader als het echt te gek werd. <laughs> als, ja, als het en, echt te gek en werd. en een dikke lip ja. van, nou dan moet je volgens volgende keer maar wat sneller of, het, of wat beter zijn. <laughs> ja. Er werd niet zo'n toestand van gemaakt ja. en dan is het ook geen toestand. Ja. En als het echt een toestand... Ik heb op een buurthuis gewerkt in, met een leeftijdsgroep jongens ook van 12 tot 16 jaar. Nou, daar hadden wij een zaaltje voor. En die deden daar, daar een soort voetbalspel. Twee tegen twee. En ze schoten elkaar in zo ongeveer lens. Want het was een heel klein zaaltje. Dus ze konden elkaar heel makkelijk raken. Mm -hmm. En daar stond ik wel eens bij te rillen van zo hard als dat ging. Maar dan kwamen ze daarna uh, uh, uh, uh, uh, uh, wat fris drinken aan de bar. Nou, en dan... Uh, uh, daar waren ze helemaal uitgeleefd en voelden zich fantastisch. Mm. Dus eigenlijk zeg je, wij zijn zo beschaafd dat we helemaal niet goed meer kunnen omgaan... met dingen die we als niet beschaafd beschouwen... maar die wel degelijk in opgroeiende mensen aanwezig zijn. Precies. Dat is ook ja, een rare paradox. Dat, dat is exact wat ik bedoel. Ja. Ja. En, en hoe, moet, hoe moet dat dan? Is dat op te lossen? Ik, ik weet dat niet. In ieder geval het besef krijgen dat het er allemaal bij hoort. Ja. En uh, misschien... Ik, ik kom uit een groot gezin met zeven kinderen... Twee meisjes en, uh, en vijf jongens, dus dat is misschien anders. In een gezin met twee kinderen bijvoorbeeld... Uh, of in een gezin met, met één kind, waar, waar dat soort dingen dan niet gebeurden... die bij ons wel gebeurden. Ja. Um, toen ik klein was... Uh, ik ben in Zwolle opgegroeid vlakbij het grote kerkplein. Nou, daar stonden vroeger door de week één of twee of drie auto's op het plein... Ik, wij speelden altijd buiten en, en we haalden ook wel eens wat uit. Uh, maar dat was geweldig, dat hoorde erbij en dat kan nergens meer. Gewoon. Nou, ik ben ja, dan, dan zie ik ook niet meteen een uitweg hoe het dan zou moeten. Als bij, we zijn eigenlijk. We krijgen de, de rekening gepresenteerd voor onze eigen onmacht, zou je kunnen zeggen. Ja, dat denk ik wel. Ja, okay. ja ik weet, in, in Drachten daar is een drekstrip. waar drekraces gehouden werden. Yeah. Dat zijn een soort sprintwedstrijden. Nou, daar, daar mocht de jeugd dan heen. En die liggen daar dan te klooien, stel ik me dat voor, met hun scooters. Ja. Nou, dan moet het direct gereglementeerd worden, moeilijk gedaan. <lacht> Autorace of een industrietrain. Denk, nou, je, je, je kan daar eigenlijk niks stuk rijden. <lacht> nee hoor, gelijk politie erheen, dat mag niet. Ja. Het, het, er kan nergens eigenlijk meer wat, terwijl we alles hebben, kan er eigenlijk bijna niets meer. Ja. Nou, dat uh, helderder kunnen we het niet uh, formuleren. Daar dank ik u hartelijk voor, mevrouw Scholten. Graag gedaan. En ik wens u nog een goede nacht. Ik u ook. Dank ja? u wel. Dank u wel. Dag. Ewout, hallo. Hallo. Ja. Hallo. Ja, we hallo. zijn Hoi, eruit, hè? Ja, Mag even, maar mevrouw Scholten was helemaal op de juiste plek, denk ik. Ja. En die kon het uh, goed uitleggen. Ja. En uh, wat is jouw eigen visie op dit fenomeen? Uh, nou, even kort uh, mijn levensverhaal. Maar ik ben uh, langdurig uh, supporter geweest. Wederom Eindhoven, maar in een hele andere tijd. Ja. Uh, in de tijd dat het wel heel veel mis ging en heel veel kon. Uh, ik ben inmiddels uh, verstandig geworden en uh, oh jee. ondernemer En hey. oh jee. alles erop en eraan. Hey, en maar heb jij, ben jij dan lid van een harde kern geweest van PSV? Ja, ja ik, was, uh, ik was er altijd bij. Ik heb uh, uh, ook... Zeg maar de tijdig meegemaakt dat je nog gewoon als je naar een stadion ging de, zoals die meneer vertelde in Eindhoven inderdaad, de mensen werden gewoon in het station zeg maar losgelaten ja. en dan liep je nog naar de stadions toe en dan werd onderling uh, elke wedstrijd werd er gevochten gewoon ja. waar je ook uh, zeg maar liep of je naar Groningen ging of naar waarom, Amsterdam waarom, de, waarom deed jij dat? dat was gewoon echt een, een, een, een kick een uh, adrenaline ja. er stond de mooiste krikrand vandaag geloof ik ja, ik dacht dat het behoorlijk volks had. Over de jagers, zeg maar. De, de oerdriften, de, de oer, ja. De volkskrant de was dat. Ja. En het geeft gewoon als, als jonge kerel. een enorme kick om je. Het is een soort klein oorlogje spelen, Je stapt verdedigen, je, je buurt. Uh, en het is gewoon heerlijk als je dan bijna. Uh, uh, op dat moment hoor, ik zeg het niet dat ik het nu nog zo dek, maar. als je daar ergens goed geklokt had. dan was het er in de trein terug, was het gewoon feest. Ongeacht de uitslag van, van de wedstrijd maar van PSV. Het maakt allemaal niet uit, maar het is, het is een kick die, die een soort ja, adrenaline geeft. Die, die, die nee. kunnen ze hier niet afnemen. Nee. En het grootste probleem wat er nu is, want ik vind eerlijk gezegd, ik lees veel kranten, ik kijk uh, redelijk goede documentaires en ik volg de wereld, maar er gebeurt helemaal niks meer. Want als je kijkt wat, wat, wat er op televisie wordt neergezet, zoals een, naast het Utrecht, of die ene jongen, uh, die gekke Wesley. Er ja. is maar één. Ja. Die gewoon. Er is geen hek. Ja. Dus die gek die loopt gewoon over, over het veld heen. Maar ja. die gek die loopt ook uh, door de stad. En ik woon nu in Amsterdam. Ik kom uit Eindhoven. Maar hier worden uh, op het Reman Denk ik elke avond. Uh, regelmatig 10, uh, 15 mensen uh, in elkaar geramd. Hmm. Ja, is dat zo? Dus, tuurlijk. Ja, tuurlijk. Natuurlijk. Ik... Dagelijks. Dat dagelijks. Maar dat is dan. Uh, zeg maar meer de maatschappij, denk ik. ...dan dat er echt, echt, echt een, een, een, iets aan het ontwikkelen is. Want ik, vroeger, toen, ik, ik kan je een voorbeeld geven... ...we gingen met de trein naar, naar uh, Rola J.C. kerkraden, ...dan gingen er gewoon uh, duizend man, zeg maar... ...niet om twaalf uur, maar om negen uur s ochtends, hm. En dat was kerkraden van ons. Ja. Ja. En dat was gewoon uh, zelfs... ...we hebben zelfs in de burgemeester... Uh, in het stadhuis gestaan met z'n allen. En uh, drinken gedronken van de burgemeester. Omdat er gewoon geen macht was om ons tegen te houden. Dat is een enorme kick. Denk je nou, nee, interessante vraag aan, aan jou. Omdat je zo het echt, echt precies tot dat type hoort waar we het over gehad hebben. Hè? Die, die harde kern die heel anders is dan, dan dat wat het nu, uh, wat het nu met zich meesleept. Door allerlei nemen. De vraag, denk jij dat jij een gezonde, goede ondernemer bent geworden. Mede omdat je dat als jongeling in die tijd... ...hebt kunnen uitzweten en uitvechten. Ja, ik heb denk ik wel uh, een hoop uh, energie kunnen kwijtraken. Ja. Een hoop, ja, zeg maar, mezelf sterker gaan voelen. En, en ja. Dus het heeft bijgedragen ja, aan, je, aan een evenwichtige ontwikkeling. Ja, ja. Tja, en, en, maar dat willen we niet weten, want dat is gewelddadig geweest. Maar ik ben ook een keer, uh, zeg maar, opgepakt... ...en toen heb ik vijf dagen eens mogen slapen bij de politie. Ah. En dan word je wel wakker. Ja, nou oh Ja. Ah, een, beetje, kerel, dat vindt deze... dat niet... een beetje kom... kerel heeft dat er voor over, voor een goed gevecht. Ja, maar toen ik eruit kwam, dan ben je een held. Ja. ja. Dus dat is, het is alleen maar hoe erg het zeg maar, is geweest. Dus ik ben ook een keer enorm in elkaar geslagen in Tilburg. Ja. Maar dat, ik was een held. Ja. En, en, en, en nu niet gewoon... meer. Nu, nu, wat, ben nou, je, wat ben je nu dan? Ondernemer. Ben ik, nu. <laughs> ik ben ondernemer. Ik heb echt een redelijk groot ideebedrijf gehad en sinds kort geschwift daar een hele mooie wijnbar. <laughs> Totaal anders. <laughs> maar het verbaast me, eigenlijk, als je kijkt wat er gebeurt, ja. wat gebeurt er nu nog op dit moment in de voetbalwereld, op no. hoolikoniveau? niveau? niks. Niks? Nou, ik denk, je wordt in een trein gezet, ja. je gaat de sluis door, je ja. wordt in een vak gezet waar je plekjes glas hebt en netten, ja. en je gaat er weer uit. Ja. Dus er kan helemaal niks meer gebeuren? Nee. Nee. Maar als je kijkt, ik weet niet of mensen wel eens beseffen van wat er vroeger gebeurde, dat was gewoon een hele tocht, zeg maar, van een station ja. naar een stadion. Als je naar Groningen ging, dat weten mensen Groningen, dan moest je echt wel even een drie kwartier lopen ja. door de achterstandswijken. Ja. En dan kreeg je ja. steden op je hoofd van de achterstandswijken en dan kreeg je dit. Maar het was allemaal wel gewoon het hoorde ja. erbij. Ja. En je bent er een als goeie... je vroeger met de trein naar Rotterdam ging, naar Feyenoord, dan was het gewoon precies, zeg maar, 500 meter van het stadion. Lig in trein, want dan kwamen de bakstukken naar binnen. Ja, ja, okay. Nou, je bent er een goede vent van geworden, Ewart. Hey, ik dank je wel. Ja, ik uh... weet je wat de grootste oplossing is, dat zal ik je kort vertellen. Geen aandacht. Wat? En geen aandacht geven. Geen aandacht geven. Heel belangrijk, want dat vonden wij vreselijk als wij niks in de krant zagen. Of als we niks op zeg maar, de televisie ja. besteden. We okay. besteden geen aandacht aan. Okay. En wat de makkelijkste oplossing is nog: geen vakken in het stadion. Maar iedereen een, zeg maar een random ticket geven. Dus iedereen krijgt een ticket ergens in het vak. En dan krijg je de kinderen bij de moeders en de ouders. En dan ja. heb je geen vak. Dat gaat er niet doorkomen in de Tweede Kamer donderdag. Maar goed, nee. ik denk, ik, we sturen het voorstel door. Ik dank je wel, Ewoud. Maar het is allemaal niet zo erg. In ja. ieder geval. Goed zo, dat begrijp ik. Dank je wel. Fijne nacht. Dag, bericht uit Eindhoven was dat. Christian, de laatste dan. Hallo. Goedemorgen. Goedemorgen. Hi, Alex. Um, allereerst inhakend op de laatste ja. uh, uh, beller. Uh, hij heeft volledig gelijk. Er gebeurt helemaal niks meer in stadion. Maar hoe de, komt het dan dat we dat, dat, dat dan wel allemaal denken? Dat heeft anders te maken met de beeldvorming. En uh, dat, is, uh, dat was mijn reden om te bellen. Ik, ja. uh, uh, ga, of ik ging heel veel jaar naar Haarlem toe. Uh, dat bestaat niet meer. Dus uh, bij gebrek aan gaan we maar naar Ajax, uh, ja. wat het dichtst in de regio is. Uh, uh, ik zit in dat Ajax vak nu al een aantal jaar. Uh, ...precies één rij achter een aantal mensen uh, die daar komen met een keppeltje. Mensen uh, van Joodse afkomst. Uh, uh, ik neem aan orthodoxe mensen. Uh, ja. mensen dragen een zwart keppeltje. Um, de, de, dan volg je wel eens in de, in de media uh, dat er organisaties zijn die daar aanstoot aan nemen. Uh, als, er, uh, uh, als de naam Joden geroepen wordt... Um, die mensen worden in het stadion op handen gedragen. Ja, echt waar? Die, echt waar. Die uh, doen mee, ze zingen mee, ze kennen de liedjes. Uh, het zijn gewoon hele uh, autochtone Nederlands geboren mensen. Ja. Uh, dus er is geen enkele reden waarom het niet zo zou moeten zijn. Um, maar er is totaal geen probleem. Zij hebben er geen problemen mee. De mensen eromheen hebben er geen problemen mee om het te roepen. Ze doen zelf mee. Um, ze wow. zitten naast uh, mensen van andere afkomsten, waaronder Marokkaanse afkomst. Uh, dat gaat hartstikke gezellig in het vak, uh, geen enkel probleem. En dan, hoe dat in de media gebracht wordt en de beeldvorming die er is, ja, dat... dat, dat... Maar hoe komt dat dan? Want waarom, wie heeft er dan belang bij om dat, om dat beeld de wereld in te sturen? Want jij zegt, in de, in de stadions is het gewoon anders... In de stadions is het uh, heel anders dan dat er. Uh, uh, allereerst omdat in het buitenland gebeurt. Want ik, ik, ik kom ook wel eens in een buitenlands voetbalstadion. Uh, en ik ga ook wel eens naar buitenlands voetbalwedstrijden toe. Nou, daarbij vergeleken zijn de Nederlandse ME'ers nietjes, maar ook de Nederlandse hooligans zijn nietjes. Schiet <laughs> dat nou niet te hard, want dan gaan die jongens nog. <laughs> nou ja, nou ja vooruit maar. Nee, maar het, het, het, zijn echt, het zijn echt die eenlingen die met een IQ van, nou niet een laag IQ, maar een negatief IQ. Uh, die dan Wesley heten en, ja. ja. uh, uh, en die zich uh, Ajax-supporten noemen. en die ik weet niet wat in hun hoofd halen. Um, daar is niemand bij gebouwd, maar dat zijn echt eenlingen. Oké, okay, daar laat ik het bij. Het beeld is gecorrigeerd. Ik dank je wel, Christian, en ik wens je nog een goede nacht. En een mooie wedstrijd. Het is namelijk tijd. Zometeen de EO. Komt eraan, dus blijf luisteren. En morgen bij Helco Span de zangeres Maria Marcassini uit Griekenland. En die is heel leuk. Dat moet u horen, want ze gaat zingen. Nou, Daar.